Anouk Thijssen met het NOS Journaal. In de Gaza-stok zijn vandaag opnieuw veel doden gevallen. Een granaataanval van het Israëlische leger op de belangrijkste markt in Gazastad eiste zeker 15 levens. Er waren volgens de Palestijnse hulpdiensten minstens 160 gewonden. Afgelopen nacht kwamen 43 Palestijnen om bij aanvallen op tientallen doelen, waaronder een school van de Verenigde Naties. Aan de Israëlische kant kwamen drie militairen om. Het Internationale Rode Kruis doet een dringende oproep aan de strijdende partijen om te stoppen met het geweld. Een dochterbedrijf van Bank of America, Countrywide Financial, moet een boete van bijna 1 miljard euro betalen voor de verkoop van een dubieuze hypotheekbelegging aan investeerders Fannie Mae en Freddie Mac. Onder meer door deze aankoop leden de investeerders grote verliezen en moesten ze in 2008 worden genationaliseerd om een faillissement te voorkomen. In Nigeria heeft het leger twee mannen opgepakt die in hun auto een tienjarig meisje met een bomgordel vervoerden. Dat heeft de regering bekendgemaakt. De mannen zijn vermoedelijk lid van terreurbeweging Boko Haram. De mannen gingen er meteen vandoor toen ze militairen zagen en werden verderop tegengehouden en opgepakt. Boko Haram wil een eigen islamitische staat stichten. De terreurbeweging pleegt al sinds 2009 aanslagen en heeft duizenden moorden gepleegd. In en buiten het stadion van Feyenoord is het onrustig. De politie heeft acht supporters opgepakt. Feyenoord speelde in de kuip tegen de Turkse club Besiktas. De ME voerde een charge uit omdat een groep Feyenoorders het stadion verliet. Daarbij vielen rakenklappen. De supporters zijn terug naar binnen gedreven. Volgens de politie is er sprake van een beheersbare situatie. Vermoedelijk werd het onrustig doordat Turkse supporters in Feyenoordvakken zijn gesignaleerd. Het weer. De komende uren klaart het verder op. Vannacht kan nevel en mist ontstaan. Het koelt af tot 12 graden. Morgen kan het zeer lokaal regenen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. en het wordt 22 tot 25 graden. Vrijdag wordt het op meer plaatsen 25 graden. Zaterdag wordt het warmer, maar groeit ook de kans op regen en onweer. Dit was het en Zin in Zandvoort? Zandvoort.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1008 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveugen en je gaat luisteren naar twee uur lang New muziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen weer met een nieuwe cd van Pepino de Agostino. En zijn cd heet Penumbra. Nou, eens even kijken of we nog ja, een trekje ook. Nou, alles goed voor de playlist peacefulradio.eu. van Juul. Je... Tiri guru de...